Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Chemiebedrijf Chemmoers wist in de jaren 80 en 90 al hoe schadelijk de stoffen waren die ze uitstoten. De rechter stelt de fabriek aansprakelijk voor de milieuschade. Die vier gemeentes hebben geleden. Deze buren zijn blij met de uitspraak. Mooi vroeg verjaardagscadeautje We morgen jarig, dus dit is een mooie, mooie uitspraak. En nu heeft de rechter uitspraak gedaan dat onze gevoelens echt zijn en dat het waar is. Dus we zijn niet gek. Door deze uitspraak kunnen ook anderen naar de rechter stappen... zoals de omwonenden, om ook hun schade te laten vergoeden. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion... hebben vanmiddag urenlang de A12 in Den Haag geblokkeerd... zonder dat de politie ingreep. kwam omdat agenten nodig waren voor de wedstrijd ajax Feyenoord, die vanmiddag in Amsterdam werd gespeeld. Uiteindelijk werd er toch ingegrepen en zijn ze van de snelweg gehaald. Een Amerikaanse militair die deze zomer vanuit Zuid-Korea... de grens met Noord-Korea overstak... is het land uitgezet en overgedragen aan Amerika Amerika. Hij zou nog straf krijgen van het leger omdat hij in Zuid-Korea iemand had mishandeld en een cel in moest. En probeerde dat te ontlopen door naar Noord-Korea te vluchten. Het is niet duidelijk wat er nu met hem gaat gebeuren. De kans is groot dat hij naar de militaire gevangenis moet en oneervol wordt ontslagen. En ongeveer de helft van de jongeren die in de horeca werken heeft lees te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Blijkt het onderzoek van onze collega's van Stories die 2400 collega's heb, jongeren hebben gevraagd. Mijn collega Maxime vertelt wat ze meemaken. Dat kan dan gaan van uh, seksueel getinte grappen, opmerkingen... Uh, of zelfs aanrakingen vanuit collega's, vanuit gasten of vanuit leidinggevenden. Op de hotelschool in Amersfoort spelen ze daarom dit soort situaties uit de praktijk na. Een binnen onze lessen, uh, waarbij gastacteurs komen om uh, een rolspel na te spelen... of een sollicitatie na te spelen, om te laten zien van... wat kun je verwachten tijdens een gesprek of een willekeurige werkomgeving. Het erover hebben is ook belangrijk, jongeren die iets meemaken vinden het namelijk moeilijk om er iets van te zeggen... omdat ze het gevoel hebben dat het bij de horecacultuur hoort. En dan nog het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Morgen opnieuw een mooie dag. Af en toe een zonnetje, dan een graad of 21. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De langste files in Noord-Holland vinden we nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep door 5 kilometer. Het is een van een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. kwartier vertraging op de A5 vanuit Hoofdorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 10 minuutjes op de A10 vanuit Watergaasmeer naar Koenplein bij Amsterdam-Slotervaart. En op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn moet je nog 10 minuten geduld hebben bij Afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in Zierven. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. ZFM. ZFM. Het maar hebben over aanloopproblemen, wat betreft deze speciale uitzending vanuit de protestantse kerk gaat over het Paulusloodjaar. En waarom draai ik Ruud Houding? Nou, dat heeft alles te maken dat Ruud vanavond ook een aantal nummers gaat laten horen. Dat sowieso, dus dat gaan we straks allemaal meemaken. Verder zal er nog het nodige. ...verteld worden, ook voor de camera. Ik sta naast de camera en een beetje buiten beeld. Maar uh, Carina Veren bijvoorbeeld, die staat uh, in de camera... ...en die gaat dan het een en ander uh, ja, vragen aan de gasten... ...die uh, hier voorbij gaan komen wat betreft deze speciale uitzending... ...rondom Paulus Lood. Dus dat is uh, zo'n beetje het uh, verhaal. En we zijn er geloof ik denk ik uh, tot een uur of negen. Als ik het even wel heb. En dan moet ik eventjes in het draaiboek kijken. En dan zie ik inderdaad dat het uh, tot ongeveer negen uur gaat duren. Dus dat uh, is het uh, verhaal. Uh, en tot ongeveer tien over is het de bedoeling... ...dat we hier en daar wat, wat uh, nummertjes uh, laten horen. Um, Ruud... Howling is dus de eerste die je hebt kunnen horen en um, hij komt ook straks live hier in de kerk uh, spelen. Sterker nog, hij is er al, uh, maar hij gaat nu eerst eventjes wat uh, dingen uh, ja, uit te proberen, soundchecken noemen we dat met een heel mooi woord. En dan gaat hij samen met Michiel, dat is de blazer, de trompetist van dienst. Daar gaat hij mee spelen, dus dat is straks allemaal. Maar we gaan natuurlijk ook eventjes, wat ik al zei, muziek laten horen. En dit is Fleetwood Mac met Little Lies. passen we wel een beetje aan op uh, dit onderwerp. Uh, dit is ook van Nederlandse bodem, de heer P.A.M. Bond, oftewel Paul of Intimie, Big Who Too Hard River. Uh, binnenkort komt er een heel album van hem uit, uh, In Our Time. En daarvoor hoorde je Little Lies van Fleetwood Mac. En dan gaan we gewoon uh, vrolijk uh, verder met uh, de muziek. Linda Ronstadt met You're No Good. Like the morning A brand new sunrise Feel my warm Flames of desire Please don't you burn me down if you want my my admiration be as honest as you can be All smile when you meet it please don't you cry bitter tears cause I, I I want to live If you set me If you set me on fire Please don't you burn Me down And I'll be the one, who will let you breathe. And I'll be the one, who will let you feel. Je wordt eigenlijk kraakje, ja. maar dat heeft hij ook gedaan tijdens de uitzending van Dick. Anderhalve week, bijna twee weken terug. Deze Bernard Hering, um, Hij komt uh, uit Zeeland oorspronkelijk. Maar hij woont tegenwoordig in Haarlem. Um, daarvoor hoorden we Linda Ronstedt, Dacht ik met You're No Good. Want uh, dat is dan ook meteen de laatste commerciële uh, nummer. Want ja... Als we daar nog een beetje mee door blijven gaan, dan worden we van YouTube afgekeeperd en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het uh, gaat nu toch echt richting de alternatieve FM kant op. Maar dat uh, is aan mij en ik denk aan Marcus die hier ook uh, rondloopt, Marcus van Dam, want dat is een van de technische mensen hier die dit allemaal mede mogelijk maakt namens deze omroep. Uh, is dat dan wel fijn, want het is een opname dat wat je net hebt kunnen horen uit ons eigen programma van Onthoen en uh, Wat je net hebt uh, kunnen beluisteren. Miracle is van Fleur Lyon toevallig vandaag net uit, dus het is een, uh, een verse single en die, laat je, die laten we nu horen. I can't get up today. The monster got into me. I have no appetite, even though I want to try. I want componenten van de Nederlandse hedendaagse popmuziek. Uit Nederland dan ook. Hetzelfde geldt uh, overigens ook uh, voor Fleur Lyon, die je net hebt uh, kunnen horen. Elephant met uh, Enemy in het uh, nummer dat is terug te vinden op een album Shooting for the Moon. Ik geloof dat die dik twee weken geleden is uitgebracht. ...door deze Rotterdamse groep. We gaan er uh, nog twee draaien, want uh, dan is het zover. Dan gaan wij uh, met uh, ook het uh, programma wat er op uh, televisie gaat plaatsvinden. En ik uh, zal dan af en toe ook nog uh, buiten beeld ook nog het een en ander gaan vertellen. Dus uh, nou ja, vragen of wat dan ook. Maar eerst deze Ghana en die gaat ook weer op toeneen. First Morning Train. You were the prophet, I was the prompter. You were the spider, I was the lamp. You were the showman, bargaining rainbows. You were the pilgrim, I was the promised land. You were the poet, I was the notepad. You were the soldier, I was the dove. You were. You want living the you were the drunkard and i was the drug you were the kingpin i the belly dancer who tried not to get in your What is right? What is left? Left alone to refresh and only own shit. Too close, too soon, too big to bloom. Give it all up for just a Right. Mm -hmm. Dat was Berenies van Leer. En de naam van Leer moet de meeste mensen denk ik thuis wel wat zeggen. Want zij is de dochter inderdaad van Thijs, de fluitist. Um, ja, het is uh, zover. We gaan eens eventjes uh, kijken of er al wat leven in de brouwerij zit. Want ik zie dat uh, Carina Veren die staat er sowieso al klaar. En de dominee, die staat naast haar. Dus ik, uh, ik ga eens even kijken of uh, het allemaal kan. En uh, ik denk het wel toch of niet? Ja toch? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, uh, dus dat no je ons kunt horen. Ja, ik, ik hoor jullie luid en duidelijk. Want we staan hier natuurlijk een beetje op. We staan op een prachtige plek. Mm. Maar het galmt ook natuurlijk. Heel veel galm. Ja. Maar ja, dat is ook het is de kerk ook, hè? Ja. Dus. Ja. Ja. Een, een Jodenkerk. De Jodenkerk? Ja, dat is een Jodekerk. Dat was vroeger een, een woord om te, bij de Schoen, maar te zijn waarzen ze ja. hard op. Dus dan hoorde je heel veel geluid. Ja. En, uh, en, en daar kwam het woord Jodenkerk vandaan. Als er dus veel rumoer is in een kerk, zeiden wij in Amsterdam, het is een Jodenkerk. Ja. Heb ik nu binnen een minuut al uh, wat geleerd. Je leert ik nog wat bij. Ik heb trouwens laatst in een sjoel geslapen in Appingedam. Oké. Okay. Ja, prachtig was dat. Maar... Ik, okay. ik, ik hoor ook helemaal niets. Nee, nee. wij horen niks. Ja. Oh okay, ja. Goed. Oh, ik dacht dat we oh, niet Gelukkig, we zitten er nog niet in. Ja. Oh, is, uh, ik begrijp dus dat we er nog niet. Daarom, vind ik ook. De radio is dan wel begonnen, maar de tv alleen nog niet, heb ik begrepen. Dus uh, <laughs> dat is wel heel fijn. Nou ja, goed. De radio is dan even bezig geweest, maar uh, de tv uh, zal zo dadelijk uh, wel gaan komen. Want uh, er is dus ergens een regisseur die dan ergens rondloopt, dus dat uh, dat sowieso. Uh, en uh, ja. Ik, ik kijk naar nou wat, er, wat er gaat gebeuren jongens, want, uh, want ik, uh, ik weet ook even niet. Want het is inmiddels al dertien minuten over half zeven geworden. Oh. En volgens het spoorboekje zouden we gaan beginnen. Maar, um... ja, maar spoorboekjes uh, kloppen nooit. Nee, de treinen rijden <laughs> ook nooit op tijd. dus, uh, ja, <laughs> dus dat, uh... ja. ja, we kunnen. Oké, okay, nou uh, uh, ik zou zeggen ga je gang. Nou, uh, ik voel me wel vereerd dat ik nu met jou, John, hier aan de tafel sta. Want een best wel een tijdje geleden heb ik hier gewerkt aan uh, Simon, Sjaan Paap. hebben we allemaal mooie platen, uh, pamfletten, posters mogen ophangen. Ja. En uh, ja, daar waren we hier samen aan het werk. Toen dus dacht ik, jee, de kerk wordt nu ook gewoon een soort museum. Um, ja, hey. nou kijk, de kerk is voor ons besef iets van het dorp. Dus uh, het mag ook een museum zijn. Er worden hier ook klassieke concerten gegeven. Dus uh, het, een kerk hoort bij een dorp. En het is jammer dat het natuurlijk uh, door de geschiedenis langzaam bij een dorp weg is geraakt. Maar wij hopen eigenlijk dat het uh, weer helemaal van het dorp wordt. Ja. ja. ja. Nou ja, en uh, als ik nu zo hier de kerk in miniatuur zie... Je legt net even uit van... Nou, eigenlijk was de kerk... Uh, ja, ik weet niet of de mensen het ja? kunnen zien tot hier... Ja, Denk ik. Uh, precies. Ja. Dus waar wij nu staan, dat was er lang uh, geleden niet. Nou, toch? nog langer geleden was het er weer wel. Want oh. Er was vroeger een koor achter de, de kerk. Dat was ook dat het uh, de lucht inging met het, uh, met het koor. En toen het een protestantse kerk werd, toen hebben ze het koor laten vervallen. En daar zetten ze een aandachtwand erin. En uh, voor die aandachtwand kwam dan de preekschool te staan. En kon de predikant uh, de uitleg geven van de Bijbel. Oh, prachtig. En waarom is dit dan uh, weggehaald eigenlijk? Het, het, het was vervallen, oh, okay. omdat het niet meer onderhouden werd. Oh, en, ja. Het kostte te uh, veel Dat, dat geld. zie je ook nog in bergen, daar zie je allemaal van die paden ja, zo, uh, ja. de, Nou, Het koor laten ze dan uh, vervallen. En later heeft Zandvoort uh, toch weer uh, het herbouwd. En toen in 1845, geloof ik, uh, de kerk weer herbouwd werd, is het een uh, kruiskerk geworden. Ja, dat kan je ja. ook wel heel duidelijk kerk, zien. Ja. En wat is nou het alleroudste gedeelte van deze, van deze prachtige kerk? Dat is de toren. Ja. De toren is het uh, oud. En de fundamenten, maar die zien we niet. Die zitten nee. onder de kerk. Ja. En die stammen uit de... Uh, nou, 14 nog wat. En uh, ja. uh, de, de, de, de, de, de kerkklok uh, is ook erg oud. Die is van 1492. Er zit een mooi randschrift in. Uh, van, uh, in, in 1492 heeft men mij de naam Jezus gegeven. Dus als hij luidt, dan luidt Jezus en roept de mensen op ja, om, om te komen. Uh, om te komen. Ja, ja. alleen uh, uh, gebeurt dat nog wel vaak. Uh, zijn de kerkdiensten echt uh, wekelijks? Of, uh... ja, de kerkdiensten zijn hier nog wekelijks. Maar uh, Zandvoort is natuurlijk wel een plekje waar.. Uh, niet veel mensen meer naar de kerk gaan. Het is het meest seculiere plekje van Nederland. Oh. In Amsterdam heb je 10% religieuze verbondenheid en in Zandvoort maar 2% religieuze verbondenheid. Dus Amsterdam is vroeg vergeleken met Zandvoort. Oh, ja. Ja. En nou, Deze kerk ligt natuurlijk op een mega mooie plek, uh, onderaan de eigenlijk ook wel de oudste He. straat van Zandvoort ja. die uh, het dorp eigenlijk uh, doormidden sneed in uh, Noord en Zuid. Ja. Uh, hoe is het om te werken op zo'n prachtige plek? Of om te zijn, op zo'n mooie om plek? Om te zijn, ja. Uh, nou, het is eerder een soort van zijn. Want je bent ja. hier met uh, mensen, je bent hier te midden van mensen. Uh, en uh, ja, het is, ik kom met plezier in de Zandvoort uh, om te werken. Ik woon hier niet, maar uh, ik ga met plezier naar mijn werk. Ja, en je hebt natuurlijk ja. al heel wat mensen leren kennen natuurlijk. Uh, want hoe lang ja. ben je hier al? in Zandvoort? Uh, sinds 2019, want uh, toen kregen we de coronaperiode. Oh, ja. En dat waren uh, twee jaar van uh, ja, toch, uh, stilstand in het werk, want we mochten elkaar niet ontmoeten. Ja. Ja. Ja. En, uh, nou, daarna... dat, ja, ja, dat weet ik nog, want dan was jij boven aan het werk en dan was ik hier beneden Simon Pape uh, posters aan het ophangen. Ja. Het uh, was een, inderdaad een hele stille tijd natuurlijk. Ja. Uh, mag je... Uh, Blijven zolang je wilt? Of hoe werkt dat? Nee, als een uh, dominee met pensioen gaat, dat heet voor een uh, dominee emeritaat. Ik hoorde dus iemand zeggen: Wanneer gaat u met zenuwdaad? Ja. Ah, het is emeritaat, ja. ja. ja. Uh, en dat is op mijn 67ste, dan uh, dat shop ik. Ja, en ik uh, las iets over uh, dat dit nu ook een trouwlocatie is, maar toen dacht ik: uh, Er wordt hier toch altijd al getrouwd uh, als ik in de dossiers terugkijk in het Noord-Hollandse archief, dan zie ik een en al trouwaktes die hier plaats hebben gevonden. Maar ja. Daar zat natuurlijk een verschil in. Ja, nou, dus ziet er zit natuurlijk een hele geschiedenis uh, aan, uh, aan het trouwen. Uh, vroeger werden de mensen uitgehuurd En dan spreek ik uh, nou, uh, uh, over de middeleeuwen. En dan had je eigenlijk maar één trouwlocatie en dat was de kerk. En dan was je, uh, dan was je getrouwd in de kerk. Later met Napoleon is er een scheiding tussen kerk en staat gekomen, dus kreeg je een burgerlijk huwelijk en tegelijkertijd ook het kerkelijk huwelijk. Maar het huwelijk is er in wezen gekomen in de, in de middeleeuwen en daarna, omdat het de laatste mogelijkheid was om nee te zeggen. De families sloten een contract met elkaar. Uh, onze dochter kan met jouw zoon trouwen en dan kunnen de boerderijen bij elkaar gevoegd worden. Oh ja. En uh, dat moesten de kinderen ook maar leuk vinden. Ja. En in de kerk was je buiten de wet. Dus als dan een van beide partijen zei van nee, dan kon je niet gearresteerd worden binnen de kerk. Want binnen de kerk uh, had uh, de, de wet geen toegang. Dus het was geen contractbreuk. Maar ik denk maar niet dat uh, ze heel erg blij werden als jij... Als... Nee, want kijk, daar ga je natuurlijk als ouders Preude. ook rekening mee houden. Ja. En, uh, maar je geeft de kinderen natuurlijk wel een dreigmiddel. Ja. Zodat de, de, hm. de gêne in de kerk voorkomen wordt en het feestje naar de Filistijnen gaat. Ja, ja. want ja, nee zeggen en dan heel hard wegrennen. Maar ja, het ja. dorp was niet zo groot, dus die was zo weer gevonden natuurlijk. Uh, ja, nee, precies. Maar het, het, het, daar werd natuurlijk wel heel integer mee omgegaan. En ja. daarom werd het ook uh, zo ingesteld. Dat het niet alleen iets was wat uh, families besloten, maar gewoon ook in de openbaarheid. En in de openbaarheid werd dan ook beaamd ja. dat uh, de kinderen ermee uh, instemden. Ja. Maar ik denk niet dat het vaak voorgekomen is hoor, dat kinderen nee zeiden. Want nee. Ja, dat, dat soort situaties uh, Ja, dat zou wel nee. uniek zijn. Ja. En uh, nou ja, verder wordt het zo langzamerhand uh, drukker hier... Ja. Maar het is wel echt ook een plek waar, uh, ja, er hangt gewoon een hele fijne sfeer. Uh, en ja. ik hoorde net al iemand zeggen van, ja, dit wordt de plek voor cultuur. Wat vind je daarvan? Uh, zeker erg mooi, als het maar uh, zo breed mogelijk is. Hè. In de kerk zijn we voornamelijk ook altijd bezig met het zijn van een mens. En, uh, een mens is er nooit. We zijn altijd aan het worden. En dit is een hele mooie plek omdat cultuur iets met ons doet. Dat, dat maakt ons, uh, dat verandert ons. Uh, net zoals gesprekken, muziek, uh, kunst. Ja, alles uh, kan bijdragen aan het zijn van een mens. Ja. En uh, als deze plek daar weer voor gebruikt zou kunnen worden, zou ik dat heel mooi vinden. Want geloof maar, of het, het christelijk geloof is maar natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje daarvan. En uh, de geschiedenis van de kerk is eigenlijk zo dat uh, vanwege alle kerkscheuringen de kerk iets apart is komen te staan. Terwijl de kerk uh, hoort bij een dorp. Of een dorp hoort een kerk te hebben. En niet een paar kerkmensen horen een kerk te hebben, mm -hmm. maar een dorp. Ja. En dat leeft ook in Zandvoort. We willen graag dat deze kerk van Zandvoort is. Ja, want er is een speciale dag binnenkort, hè? 28 oktober. Dan hebben we een hele zaterdag en dan gaan we met uh, de burgers van uh, Zandvoort in gesprek met de middenstand van Zandvoort uh, in gesprek of door de ondernemers van Zandvoort. En dan hopen we ook allerlei ideeën van buiten uh, te krijgen. Want vanuit een kerk ben je heel gauw geneigd... vanuit je, ja, van, vanuit je kerkgebouw te denken. Mm -hmm. Maar het zou zo mooi zijn als mensen vanuit uh, het dorp denken van... ja, maar uh, daarvoor is de kerk voor mij van belang. Ja. En dat willen we allemaal inventariseren... en kijken of we dat een plek kunnen geven... En dat het dan uh, non-profit wordt voor de hele gemeenschap. Zoals die common grounds in Engeland. Ja. En waar hoop je op dat mensen mee komen? Heb je al ideeën? Heb je zelf ook ideeën? Oh nee, ik ga dat niet uh, <laughs> zeggen. Want je, je noemde natuurlijk cultuur. Maar, en, en ik noemde natuurlijk ook dat zijn van de mens. Maar uh, dat, zal, dat, dat laat ik liever vaag. Want uh, anders gaan wij weer domineren. Mm -hmm. En dat moeten we niet doen. Het, is, uh, het moet een project worden voor Zandvoort. Zandvoort moet zeggen dat is onze kerk ja. Ja. Nou, dat snap ja. ik helemaal. En het ligt zo mooi centraal. Uh, het zou mooi zijn als ook uh, veel meer uh, scholen hier nog uh, binnen kunnen komen... om naar dat prachtige knipscheerorgel uh, te komen luisteren. De, er zit hier zoveel cultuur. Ja. Je zei net ook al van, er is hier zoveel te zien. Het is een museum. Jij, jij hebt meegedragen aan dat uh, uh, nou, de Pape-project. Nou, de Atlantic Wall is te zien. De plannen van uh, vroeger zijn hier uh, te zien. Ja. Uh, er is... Een hele rijkdom maken. De graven zijn hier. Ne? Ik uh, denk nou, en, dat je zo al het een uur. Vanavond waar we zo direct over nou, zullen Ja, Daar ja. mogen we nog even niet uh, over praten. Niet komen, nee. Maar uh, ja, je kan hier wel een uur een rondleiding krijgen. En jullie hebben zoveel leuke vrijwilligers. Die, uh, ik ben hier natuurlijk vaker binnengelopen. En iedere keer uh, als er dan toeristen binnenkomen, toevallig. Want ja. die lopen hier gewoon binnen. Dan ja. staat er meteen iemand op. Ja. En die wil echt met trots vertellen. We zijn ook trots op het kerkje. Nou, ja, ja. Ja, ja. En dat willen we eigenlijk dat het heel zandvoet is. Trots op dit kerkje. Ja. En dat ze zeggen van ja, dit, dit is ons plekje. Dit is ook een, voor ons een thuiskom. Nou, ja. ja. Maar kijk maar. Uh, het is niet voor niks dat dan er dan nu de, de, de schuifdeuren volgen. open, dicht, open, dicht. Hoe ja. oud zijn die deuren eigenlijk? Want dat is zo'n mooie entree. Is dat net zo oud als die toren? Dat weet ik niet. Ik denk dat de gemeente die er later uh, in gemaakt heeft. Maar ja. het zijn inderdaad dat hele mooie Super mooi. En de, wie de onderhoudt dan iedere keer uh, dit prachtige Zandvoortse blauwe ja, plafond? De, de kerk heeft twee eigenaren. Sinds Napoleon hoort de toren bij de gemeente. Oh ja. En de kerk is van uh, de, de kerkelijke gemeente. Okay. Ja. Uh, dat heeft met Napoleon te maken. Die wilde een soort waarschuwingssysteem hebben. Voor, oh ja, dus die wilden die toren Dus die, wilde, die, toren zijn. Dus die ja. wilde alle toren En alle torens zijn sindsdien van de gemeente. Daar zijn we erg blij mee. Want dat onderhoud eh, valt dan ook onder de gemeente. En die onderhoudt hem mooi. Er zit een mooie klok in. Een mooie uurwerk in. Eh, nou, zijn er zijn ook is... mooie verhalen over te vertellen. Over die klok trouwens. Zeker, ja. En, uh, nou ja, en we hebben daar een prachtig uh, uh, monument ook. Uh, ik zou bijna zeggen, daar gaan we het dan nu niet over hebben. Want dat ja. uh, hè, gaan we straks natuurlijk allemaal horen. Ja. Maar ja, ik, uh, als je zo naar buiten kijkt, je ziet een prachtige dorp. Uh, je weet, er lopen ontzettend veel mensen voorbij. Ze zullen nu wel denken, wat is hier aan de hand? Uh, ik maar, hoop dat ze komen. Ze, ik, nou, maar ik, dat doen dus een hele hoop mensen niet. Omdat ze dan toch denken, van ja, dat is een kerk, daar ben ik niet lid van. Oh, maar, ja. En dat is, dat is jammer. Ja. Want uh, dit is zo'n uh, avond waar je kunt genieten. Misschien een Hopelijk leuk bord buiten zetten met een leuke handlettering. Uh, van, uh, u kunt altijd binnenkomen. Uh, er is van alles hier te zien. En te leren. En, en ja. zoveel weetjes. Ik heb het boekje ook gelezen van uh, de kerk. Die kreeg ja. ik ook mee natuurlijk. Ja. ja, Dat is ontzettend leuk om te lezen. Ja, ja, ja. En ik uh, draag het ja, als juf zijnde ook weer door... He, want het is toch ook erfgoed van ons eh, prachtige ja. dorp. En als je geschiedenis kent, dan ga je je ja. plek voelen in de plek waar je de geschiedenis van kent. Ja. Dan lijkt het alsof je daar wortels krijgt en je thuis gaat voelen. Ja. Dus dat het je eigen plek wordt. En ja. wat ik ook heel fascinerend eigenlijk altijd vind, als ik dat dan lees, dat die pilaren, ja. dat daarin een mast zit ja. van een Hij, schip. Klopt dat? Ja, uh, ja, dat was een schip dat, uh, nou, er zit ook een heel verhaal aan vast hoe die mast uh, hier gekomen zijn. De Zandvoorters gingen dat uh, schip redden, maar mensen uit IJmuiden uh, die waren er uh, uh, al eerder. En toen ze gingen onderhandelen met de kapitein, toen waren ze bang dat het heel veel zou kosten. Uh, maar de Zandvoorters hadden heel goed in de gaten dat dat schip uh, echt in nood was. Dus uh, toen ze weg waren gegaan, werden ze toch weer teruggeroepen omdat het de Rijfde te vergaan. En uh, later hebben ze de mast voor het balkon gebruikt. En uh, dat, uh, de mensen die op het balkon zaten, die werden gedragen. Dus door uh, de mast van het schip dat verging. Ja. En er is natuurlijk een verhaal over hier ergens uh, van een vrouw die is, ooit is aangespoeld. Ja, maar goed Er uh, zijn hier twee, uh, ja, dat heette gedenkborden. Ja. Want in de protestantse kerk deden we niet aan... Uh, Verdering en dan, oh ja. ja maar die gedenkborden die konden dan nog wel net en uh, een is van een mevrouw en een ander is van een uh, belangrijke heer, uh, maar die heb ik niet paraat. Maar die heb jij net gelezen? Nou uh, ja, vluchten gelezen, vluchtig, want ik ja. dacht het gaat vanavond over iemand anders, natuurlijk. Ja, dus ja. en dan daar mogen we, komen we, dan we... niet over hebben. Oh jeetje, ja. maar daar gaan we gewoon uh, op terugkomen. Uh, ja. Want dat verhaal vind ik toch ook wel super interessant uh, ja, om toch wat meer uit te gaan diepen. Want ja, ik wil soms wel eens even zo terug in de tijd springen en dan eens kijken hoe was het hier dan ja. en hoe liepen de mensen erbij. Je hebt wel natuurlijk een, een beeld ervan. Ik heb het vanmiddag nog uh, in de klas, heb ik het gespeeld. Uh, hoe dat dan hier moet zijn gegaan in het dorp. Een ja. uh, beetje alle la klokhuis. Nou, de kinderen die zwullen daar toch eigenlijk wel van. Ja. En dan zeggen ze, oh ja, we willen er meer van weten, we willen er meer van weten. Dus nou, dat is als echt je dus wel wat te vertellen. Als je begrijpt wat er in een andere tijd gebeurt, ga je ook eh, anders kijken naar je eigen tijd. Ja. En als je ziet hoe al die veranderingen gegaan zijn, ja. eh, je, je verbreedt je blik. En eh, je wordt ook eh, milder voor mensen die anders in het leven staan. Eh, en wil ze dan ook misschien wel begrijpen. Omdat je ziet dat je zelf ook zo'n uh, bijzondere geschiedenis uh, hebt. Ja. Zeker. Ja. En je zei net iets moois over de liefde. Uh, hè, want dat staat ook uh, bij het stukje over deze kerk. Ja. Eh, dat we, uh, en, en je noemde het net heel mooi. net: We moeten liefde tonen. Of moeten. Dat moet je eigenlijk. Ja. De, dat is moet mooi. Het moet uit jezelf als het, komen. Als het een verplichting is, je moet liefde zijn. En dat is weer dat, dat zijn vind ik van heel de mooi. Ja? Ja. En je moet barmhartig zijn, je moet niet barmhartig doen. Want als je het doet, is het een kunstje. Maar als je het bent, maar dat vraagt training, dat vraagt bezinning. Ja. Want liefde is niet hetzelfde als uh, liefde. Ja, uh, Daar ja. kan, kan soms ook een conflict erbij horen, uit mm -hmm. liefde. Hè? Ja. Als je dan maar weet hoe je ook met zo'n conflict weer om moet gaan. Kan gaan. En, uh, ja, dat is een rijkdom van onze traditie die in de maatschappij bijna geen plek meer heeft. Mm -hmm omdat die uh, verschoven is naar de kerk. En het zou weer mooi zijn als we hier avondjes, waarin we filosoferen over de liefde, barmhartigheid. Hoe ver moet je gaan? En wanneer laat je over jezelf heen lopen? En wanneer geef je grenzen aan? Ja. Oh, dat is uh, zeer ja. belangrijk. Ja, want ja. filosofie is wel ook echt jouw ding, hè? Dat uh, vind je, ja. je zult het <laughs> horen zo direct in mijn plaatje. Oh, ik veug me erop. Ah, ja, ja. Ik veug me erop. Ja. Nou, ik uh, ga even kijken.